Ahoy werd in maart gesloten vanwege corona, terwijl 2020 eigenlijk een kroonjaar had moeten worden. Zo zou het Eurovisie Songfestival in mei hier gehouden worden. Sinds juli zijn evenementen in Ahoy op kleinere schaal weer mogelijk. Tientallen demonstranten van die actiegroep Viruswaarheid hebben in het centrum van Den Haag gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Volgens de politie gedroegen sommige demonstranten zich provocerend en agressief. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. Eén agent raakte gewond. In de afgelopen 24 uur zijn bij het RIVM tien sterfgevallen door corona gemeld. Gisteren waren dat er nog zes. Het afgelopen etmaal zijn 529 nieuwe besmettingen vastgesteld. De meeste waren in Amsterdam en Rotterdam. Het aantal covid-patiënten op de intensive care is met twee afgenomen naar 39. De politie heeft in het onderzoek naar de moord op Bas van Wijk een vuurwapen en een horloge gevonden. Dat gebeurde op aanwijzing van de verdachte die het doodschieten van Van Wijk heeft bekend. Politie en justitie roepen getuigen op om foto's en video's... van de gebeurtenis op 8 augustus, bij een plas in Amsterdam, in te leveren. Volgens getuigen zou de 24-jarige Bas van Wijk... een groepje mannen hebben aangesproken die een duur horloge wilden stelen. En dan het weer, toenemende bewolking. Het is 26 tot 32 graden. Later vanavond plaatselijk een stevige regen- of onweersbui... met kans op hagel en zware windstoten. Morgen meer buien en met 25 graden wordt het wat minder warm. Na het weekend wordt het normaal een graad of 20. Wel schijnt af en toe de zon, maar valt er ook een regenbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland is het even aansluit op de N247 Amsterdam richting Horen. Tussen de A10 bij Amsterdam Noord en Broek en Waterland redden langs over 5 kilometer. En dat kost je 10 minuten extra. En tot zover de verkeersinformatie.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 Can't believe it, but I hear that you are To be.